Dit is Jeroen Tchepkema met het NOS Journaal. Het Oekraïense leger zegt dat het langs de grens met Rusland... een groep Russische militaire voertuigen heeft aangevallen. Maar het Russische ministerie van Defensie zegt dat er geen aanval is geweest... en dat er überhaupt geen militair konvooi de grens is overgegaan. Volgens de Oekraïense president zijn de Russen wel degelijk de grens gepasseerd... en zijn voertuigen en militaire apparatuur uit het konvooi uitgeschakeld. Ook de NAVO had de Russische tank- en panzerwagens waargenomen op Oekraïns grondgebied. De Britse premier Cameron en de Franse president Hollande hebben hun vondrusting uitgesproken over de berichten. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken Klimkin zegt dat hij zondag in Berlijn zijn Russische en Duitse collega's Lavrov en Steinmeier zal ontmoeten. Of dit klopt en of die afspraak nog steeds geldt is niet bekend. Sifan Hassan heeft op de EK Atletiek in Zürich goud veroverd op de 1500 meter. Hassan is geboren in Ethiopië en kreeg in november een Nederlands paspoort. Later deze week komt Hassan ook nog uit op de 5 kilometer. Dit is de tweede Nederlandse gouden medaille in Zürich. Woensdag was Daphne Schippers de snelste op de 100 meter. Zuivelconcern Friesland Campina heeft 11 Nederlandse werknemers teruggeroepen vanwege ebola.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 75 we brought you an album with a song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 6.9 FM FM Hey, papa. Yeah. yeah.